Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Britse premier Stalmer gaat vandaag aankondigen dat het Verenigd Koninkrijk de Palestijnse staat gaat erkennen, meldt de BBC. De Britse dagblad The Times schreef eerder deze week al dat Stalmer dat van plan was. Maar volgens de krant stelde hij het uit tot na het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan het VK de afgelopen week. Trump is tegen het erkennen van de Palestijnse staat... omdat hij vindt dat het een beloning voor Hamas zou zijn. Stammen zei in juli al dat hij overwoog om de Palestijnse staat te erkennen. Drie mensen zijn vannacht gewond geraakt bij een explosie... in een straat in Vlissingen in Zeeland. Een jongen van 15 moest naar het ziekenhuis. De twee anderen zijn ter plekke behandeld. Ze hadden verwondingen door glasscherven, zegt de veiligheidsregio. De ontploffing was vannacht rond kwart over twee. Vier woningen raakten zwaar beschadigd... Er is nog niemand aangehouden vanwege de explosie in Vlissingen. Een speciaal team van de politie gaat de ruilschoppers in Den Haag opsporen. Tot nu toe zijn er zeker 30 mensen aangehouden. De verwachting is dat er nog meer mensen worden gearresteerd. De rellen van gisteren ontstonden bij een vreedzaam anti immigratieprotest op het Malieveld. Meer dan duizend demonstranten vielen daarna agenten aan op de naastgelegen A12. Ze werden bekogeld met vuurwerk en stenen. Vervolgens ging een groep reilschoppers de stad in en daar werden vernielingen aangericht, onder meer bij het partijkantoor van D66. Bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Den Bosch is een motorrijder om het leven gekomen. Het slachtoffer van 30 komt uit Os. De motorrijder kwam zeer waarschijnlijk in botsing met een auto. Enkele honderden meters verderop vonden agenten een beschadigde auto op de snelweg. Er zat niemand meer in. Volgens de politie is de bestuurder er te voet vandoor gegaan. Dan het weer. Het is nu overwegend droog. Het waait flink vanuit het zuidwesten. Op de waddenkans op zware windstoten. Vanmiddag zon, wolken en een bui. Het wordt dan rond de 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Ik weet dat je de harmonie hebt voor de zomer, baby. Maar ik heb je, baby. I'm mm -hmm. wanna stay with me in the morning We'll I'm right 106.9 FM. You can show me the way. Give me a sunny day. What does it mean?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 your love. Be moved. And maybe you won't mean to, but you see me on the news, and you'll come right